Zither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 My brother, dat gaat naar aanleiding, dat nummer is geschreven naar aanleiding van inderdaad iemand die zijn broer droeg. En gezegd werd van gooi op, een, een gehandicapte broer, gooi op is dat niet bezwaarlijkheid? Oh ja. Het is, uh, dat is niet erg, Dit is nee, mijn broer. Ik vind het altijd wel grappig dat jij de muziek uitzoekt, maar er ook een verhaaltje bij hebt. Ja, dat vind ik altijd leuker van de muziek om te begrijpen waarom het een nummer is zoals dit. Ja, nou, dat vind ik heel, heel goed. Er zijn nog veel meer mensen die van alles willen begrijpen en doen en die zitten tegenover ons. Uh, Marjolein, Rosanne en Remco. Twee ouders en één oprichter van de school. Zo is het toch, hè? Zeker. Uh, als jullie wat willen zeggen, pak deze microfoon dan. Ja, maar kom dan wel dichterbij, want anders krijg ik weer klachten van de voorzitter dat we niet te horen zijn. Oh. <lacht> Klopt, zeg <lacht> je <die> ook gelijk. <lacht> We het over spreekt. de school. Een aantal jaren geleden, hoeveel jaar het geleden dat je hier zat? Augustus, of, ja, dat we hier zaten. De eerste keer. Uh, 2008 denk ik. Toen uh, hebben wij gepraat over de oprichting van de school mm -hmm. in de kerk. Mm -hmm. En ook de gemeenteraad. Ja. Eindeloos gediscussieerd ja. erover. Uh, toen ontstond de school. Uh, we hebben het erover gehad, over uh, hoe dat werkt met de school. Dat de kinderen zijn redelijk vrij om te doen en te laten wat ze willen. De vakanties die zijn open en, uh, en regelbaar door uh, ouders. Een beetje gestuurd door jullie. Uh, een hele vrije school. Dat was het. Is dat um, allemaal goed gegaan? Het is hartstikke goed gegaan. Maar nee. laat ik meteen een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet een vrije school. Met het vrij heeft... bedoel ik dat uh, een kind kan komen op een tijd dat de ouders het wat beter uitkomt. Nee, het is zo dat, dat deze school werkt met uh, individuele leerplannen. Mm -hmm. En... Die individuele leerplannen gaan over wat een kind leert. Maar ook op wat voor moment een kind op school is. En die ja. schooltijden die kunnen inderdaad afgestemd worden met ja, ouders en kinderen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En dat is gaan bloeien, die school? Dat ging allemaal goed? Dat gaat heel erg goed, ja. Hoe, hoe, uh, van hoeveel kinderen naar hoeveel kinderen ben je gegroeid? Nou, we zijn begonnen achter een gordijntje in de Beatrix school met twaalf <laughs> kinderen. En we hebben inmiddels schotje. een schooltje. En we zijn inmiddels uh, gegroeid tot 70 leerlingen. En we zitten al een tijd aan de maximale capaciteit wat we in het gebouw kunnen hebben. Dus we hebben een wachtlijst van ongeveer twintig kinderen. Een wachtlijst van twintig kinderen. Betekent dat dat er veel interesse is in jullie werkwijze? Is dus wel in koppen natuurlijk, maar um... ja, er is voel je dat bij mensen? Ja, er is interesse in de werkwijze, maar vanuit verschillende hoeken. Vanuit de ouders natuurlijk, maar... Inmiddels staan we landelijk op de kaart, mm -hmm. zowel in Den Haag als bij alle ja, vormen van onderwijsvernieuwing in Nederland. Ah, ik had ook aan uh, Rosanne ouder vragen. Uh, ja. Is jouw uh, kind gelijk daar naartoe gegaan, of heeft hij eerst op een andere school gezeten, of he, was jij zo uh, vol van de school dat je zegt van nou ik wil graag mijn kind daarheen. hebben? Nee, ik was inderdaad gelijk vrij vol, vol van de school, dus. Uh... Klinkt heel mooi. Dus toen ze in 2008 startte, toen was mijn dochter pas anderhalf. En toen zat ik eigenlijk gelijk op gesprek, omdat ik wilde weten wat ze nou precies gingen doen. Mm -hmm. En hoe ze het wilden gaan vormgeven. Ik was inderdaad, zoals veel ouders in eerste instantie bang, dat het te vrij zou zijn. Want als je alle mogelijkheden hoort, dan denk je bijna van waar is de, de sturing, waar is de mm -hmm. richting, waar is de planmatigheid. Die ook voor elk kind wel prettig is. Maar het werd al vrij snel duidelijk dat hij erin zit, in de individuele leerplannen. Ik zeg dat al. Die samen wordt gemaakt met de ouder en het kind en de leerkracht. Dus uh, toen mijn dochter uiteindelijk vier werd, ging ze gelijk naar de school. Ja. En hoe oud is ze nu? Zes, bijna. Merk jij het verschil tussen kinderen van de school en kinderen van een openbare school? Wat ik tot nu toe merk, en dat is natuurlijk heel lastig... want ik heb zelf alleen ervaring met, uh, met de school... is dat er een hele grote algemene interesse is van de kinderen in alles wat mm -hmm. om hen heen gebeurt... We gaan heel vaak op excursie en uh, het is themagericht onderwijs, dus welk thema er speelt, daar wordt de excursie mee ingevuld. En het kan ook al zijn een wandeling naar de kaasboer om te kijken hoe de verschillende kaas tot stand zijn gekomen. En als het thema uh, verkeer is en je loopt toevallig op straat, dan worden alle borden besproken en alles wat er om hen heen mm -hmm. gebeurt. Dus ze zij zijn zich heel erg bewust van de wereld om zich heen. Is dat thematisch lesgeven? Ja, we hebben het onderwijs uh, uh, niet meer georganiseerd in de vakken die we van vroeger kennen. Van alles kunnen geschiedenis, taal, rekenen. Maar we hebben het thematisch georganiseerd. En dat betekent dat we vijf thema's per jaar hebben. Elk thema duurt tien weken. En dan is al het onderwijs georganiseerd rond dat thema. Dus we zijn nu bezig met het thema planten. Dat past natuurlijk heel erg in het ja, voorjaar. Hierna alles spreekt de grond uit nu. Precies. Hierna komt het thema middeleeuwen. En hiervoor al het thema bouwen. Nou, zo zijn er twintig thema's. Dus elke tien weken is de hele school in... Ja, uh, Ingericht volgens een ander thema. Je, uh, je zegt de, de, de, de strikte vakken, zoals dat uh, op een op school gaat, taalrekenen enzovoort, die, uh, dat doen jullie anders. Maar die moeten je mm -hmm. wel geven? Ja, wij ik geven in, wel dezelfde nou, leerstof. Ja, uh, ik nee, leren wel, rekenen, ja, ik ja zeker. Wil. Nou, dat gaan ze bij ons ook doen. Dat is ook wel gebleken, ja. want we zijn de uh, afgelopen jaren ontzettend vaak geïnspecteerd. Natuurlijk, als je iets nieuws doet, dan moet je wel ontzettend veel ja, verantwoorden. zitten er bovenop? Zitten er bovenop. Dat is weer... niet uniek in we zijn super uniek in Nederland. Okay. Ja, we zijn hartstikke uniek. We okay. zijn echt voorloper. Dus we, ik denk dat we in de tussentijd vier, vijf keer geïnspecteerd zijn door de onderwijsinspectie. En uh, de onderwijsinspectie is buitengewoon tevreden over okay. hoe we het organiseren. En ook de resultaten met kinderen die we behalen. Oh, prima. Remco, ook uh, ouder. Ja. Hoe, uh, hoe ben jij daarop gekomen? Ja, eigenlijk toen. Uh, Zal ik mijn... maar. Uh, Rosanne, de kind, die uh, is daar direct heen gegaan. Ja, jouw kind ook? Ja. ja, Ja, ook. Ja, alhoewel één week uh, op een, uh, was een andere school. <laughs> ja, nou ja, nik niks, niks ten nadelen van de andere school. Maar we moesten snel kiezen en toen ja, zijn ja. we zeg maar, binnen de school zijn we, zeg maar, de gang overgegaan van de peuter naar de groep 1. En toen uh, hebben we eigenlijk gelijk kennis gemaakt met uh, de school. Dus die is uh, mijn zoon is vijf jaar geleden op de school begonnen. En uh, hoe oud is jou zo? Die is uh, acht, die wordt negen. Dan zit hij uh, redelijk in, uh, in het begin in sociaal uh, ja. uh, clubjes, voetballen, hockey, wat dan ja. ook. Ja, klopt. Merkt hij dat? Nee, nee, nee, nee. Niet, niet in, uh, uh, in de zin van dat je denkt: van ja, hij, hij uh, weet meer of minder, of hij is er meer of, of uh, vaker of minder vaak. Dat is niet zo, helemaal niet. Uh, je merkt wel dat als je langs de uh, lijn staat. ...dat ouders enorm geïnteresseerd zijn... ...omdat ze weten dat hè, Bink, mijn zoon, dat hij daar op school zit. En dan hoor je heel veel van... ...oh, dat zouden we ook wel willen... ...en ja, bij ons doen ze dat ook... ...maar net ietsje minder. En, hè, dus, dus als je het hebt over die interesse... ...die eerste vraag die je stelt... ...die is heel erg groot... ...vooral als je erover begint te praten. Nou, uh, Ik vraag dat twee keer... ...omdat uh, jij vertelt het al... ...en jij vertelt en ik hoor het ook... ...dat het interesse is in de school... Maar de school gaat natuurlijk keer uit zijn jasje groeien en dat is nu gebeurd, geloof ik. Mm -hmm. uh, de kerk wordt verlaten. Mm -hmm. Zeker, ja. En waar gaan jullie naartoe? Wij gaan uh, verhuizen naar het gebouw De Golf. Dat, zeg maar uh, dat is een uh, gebouw waar nu drie scholen zijn gehuisvest. In... De Golf? De Golf, ja, ja. de gebouw De Golf. Uh, aan de Thijssenweg. Uh, aan de Thijssenweg, inderdaad. Is pas één ja. school uh, opgeheven, geloof ik. Ja. Per 1 augustus 1 aanstaande gaat daar uh, de Beatrix-school weg. En zo ontstaat er ruimte. En, uh, wij gaan uh, daar naartoe verhuizen. Betekent dat ook dat je uh, dan uh, de wachtlijst kan ledigen? Want uh, ik ja. ben daar een tijdje geleden mee eens kijken. En het zijn dus drie aparte scholen in één golf. Klopt. Dus je gaat wel over wat meer ruimte beschikken. Ja, wij krijgen daar uh, meer ruimte en ook mogelijkheden om te groeien. Ja, dat klopt. En de faciliteiten, wat meer dan in de kerk, mag ik aanmerken. Uh, ja... Ja, de, de ja. Speelers, manier, Ik behoor, We zijn hartstikke, we ja. waren hartstikke blij met de kerk, ja. uh, maar dat is natuurlijk niet een gebouw wat ingericht is voor ja. onderwijs. Ja. Uh, en we gaan nu naar uh, het gebouw de Golf, en daar zitten natuurlijk ook weer nadelen aan, want dat gebouw is ingericht voor klassiek, uh, uh, ja, precies voor een school, dus lokale met gangen. Maar we zijn druk bezig met het maken van een plan om daar uh, het zo in te richten dat het goed aansluit bij wat wij met ja, kinderen doen. Vertel eens fysiek, wat is er nou fysiek anders dan aan een? conventioneel schoolgebouw bij jullie, wat zijn jullie eisen of, of wensen voor het klip, betreft... nou, klip, klaar, hoe ziet jouw school uh, uh, ja. klas eruit ja. dat is het zet verschil nou precies, wij hebben niet klassieke klassen dus Juist, is het is een door. idee ja. van uh, je hebt een school met uh, acht groepen nee. en acht klassen en acht juffen of meesters ervoor en de deur gaat dicht, dat is bij ons anders wij hebben behoefte aan, uh, aan een gebouw waar meerdere ruimtes zijn want de kinderen ook allerlei verschillende activiteiten doen en niet altijd met één leerkracht in één lokaal zijn. Nou, die maar mogelijkheden je... zijn in de golf om dat te realiseren. Ja, maar zoals je die. De, de, de, een, een klaslokaal, of hoe je dat ook inricht, is, is een, een lokaliteit. Je hoeft niet allemaal zo in te zetten, maar, maar het gooi je alles eruit. Dat kan ook. En je kunt ja. muren er ook nog uithalen ja. bijvoorbeeld. Kinderen lopen door de ruimtes heen en ontwikkelen activiteit op een bepaalde plek. En dat hoeft geen klaslokaal te zijn. Precies, ja. Ja. Zo moet ik het me voorstellen. Ja, en om een concreet voorbeeld te noemen. Wij hebben elke middag tussen twee en zes hebben wij bijzondere lessen. Waar we ook elke dag gastdocenten voor hebben. Nou, dat soort activiteiten mm -hmm. gebeuren weer in een andere ruimte dan in de ruimte waar andere kinderen gewoon aan het werk zijn. Zijn jullie blij met de verhuizing? Ja, heel erg. Ja. Waarom? Ja. Nou, voornamelijk omdat de, groei, of de, de school dan door kan groeien. Nee, dat betekent dus dat je, ja, dat, je, dat je meer kinderen krijgt en dat er nog meer uh, lesgegeven kan worden op de manier uh, zoals dat in origine van de school was. En uh, het is dan een, een, een nieuw gebouw met uh, schone uh, dingen. Kijk, het blijft toch een kerk. Hè, en het ja, mooie van de kerk... Een oude kerk. Hè? Ja, een oude, een oude kerk. Ja. Wel gezellig. Het mooie maar van die kerk, kerk is wel dat het een, uh, zeg maar, uh, alles liep in elkaar over. Ja, hè, dat ja, is precies ja, ja. wat Marjolein zegt. Ja. Het, het voelde wel als een huis. Als een huis, zeg maar, een huis ja, waar ja. we in, in woonden. Waarvan alles in kon. Een, ja, met een woonkamer. En iedereen liep naar elkaar over. De oude hielpen de jongen. En die kwamen elkaar tegen op de gang. En dat is heel erg sterk. Nou is dat, uh, uh, met het aantal leerlingen die je nu hebt, is dat redelijk bij elkaar. en Goed individueel. Ben je niet bang, ik ga het aan de ben je niet bang dat er te veel kinderen bij elkaar komen te zitten? Nee, want wat je nu ziet is dat, uh, dat de leerkrachten worden verdeeld over het aantal kinderen. Ja. Zodat er altijd genoeg begeleiding is op een groepje kinderen. Oké, okay, dus, dus er, er zouden uh, meer leerkrachten bij kunnen komen. Om dat ja, gewoon ja. Uh, te waarborgen. Ja. Ja, ja, ja. ja. En vind je dat zelf ook, dat het, dat het niet te massaal wordt? Nou, in hoorde net, is natuurlijk... er, is, er is groot interesse. Ja. En dan zou het goed kunnen, ja. <laughs> goed kunnen dat de golf naar links uitbreidt. Ja. En dan nou krijgt ja, natuurlijk wel een heleboel kinderen ja. op individueel onderwijs. Ja, maar individueel onderwijs wil niet zeggen dat alle kinderen alleen aan het werk zijn. Nee. Wordt er wordt natuurlijk heel veel wel in groepsband gedaan. Ja. Nee, wij zijn er niet bang voor, want wij hebben het, de, de school ontworpen... en ook uitgewerkt voor als de school gaat groeien. Ja. Dus hoeveel kinderen er ook zouden zijn door organisatorisch is het goed blijft te blijft dat uh, groepje is zoveel x met een uh, begeleide leraar. Ja, maar ook elke keer weer, dat is het bijzondere... ...want er zijn ook niet nu voor niks twee ouders bij. Wij doen heel veel in heel nauw overleg met de ouders. Zo sterk zelfs dat de ouders ook echt een stem hebben in de besluitvorming. Gelijkwaardig zijn in de besluitvorming. Dus bij iedere nieuwe situatie bespreken we ook met ouders... ...en met team, en met directie, en met bestuur... ...hoe we het beste de organisatie verder kunnen vormgeven... Dus dat, dat wil niet dat altijd niet zeggen. Heel veel uh, organisatorische problemen. Niet uh, dat ik iemand wil beschuldigen ergens van, maar je zit natuurlijk wel met heel veel ouders een besluit te nemen. Waar jij een gedachte goed over hebt. Nou, dat hebben we heel goed en heel ja? strak geregeld. En volgens mij functioneert dat nou ja, uh, uitstekend. naar de functie. ouders? Ja, jullie ja, zitten in die dat zaal. Maar Rijn die gooit iets op. Ja, het en is... daar gaan jullie over discussiëren. Dan moet er moet een besluit genomen worden. Het zijn sociocratische kringen die we vormen. Zowel op het uh, niveau van de onderbouw, middenbouw, bovenbouw. Mm -hmm. Als op schoolniveau als op doekniveau. En elke kring ben je welkom om daar te komen als ouder. Okay. De laagste kring dan. En dan weer een afgevaardigde naar ja. de hogere kring. Je ziet daar een opkomst van geïnteresseerde ouders die graag willen meedenken en meebeslissen over plannen die de school maakt. Ja. En daar is eigenlijk geen probleem om tot een beslissing te komen. Het komt waarschijnlijk uh, omdat jullie allemaal een beetje hetzelfde gedacht hebben daarover. Nee, niet omdat we dezelfde nee. gedachten hebben. Omdat we ja. uh, een gezamenlijke doelstelling hebben. Namelijk een goede school ja. voor de kinderen die okay. daar zijn. Dus het belang van de ouders en het belang van de directie en het belang van het team. En ook het belang van het bestuur is precies hetzelfde. En je benut elkaars creativiteit om een oplossing te bedenken voor een nieuw probleem dat voor ligt. We gaan een beetje aan de tijd komen. Ik, ik heb eigenlijk nog wel een laatste vraag. En dat gaat over de fusie ja. met de stichting. Ja. Wat gaat dat opleveren voor jullie? Behalve erkenning. Dat heb ik gelezen in de krant. Misschien dat je eens even de fusie uitlegt. Ja, nou, in Nederland is het zo als je een school sticht... dan mag je vijf jaar bestaan... en daarna moet je of een bepaald aantal leerlingen hebben... of bestuurlijk samenwerken met een bestuur uit de regio... of anders fuseren. Ja. Uh, en het is uiteindelijk uh, een fusie geworden. En dat betekent een bestuursoverdracht... in dit geval aan het uh, bestuur van Stichting Lucas in Den Haag. Ja. Dat is een van de grootste, sterkste schoolbesturen in Nederland. Om een idee te geven, ze hebben 35.000 leerlingen. Nou. Dat is best wel groot. Uh, en voor ons betekent dat uh, een veilige haven en bestaansrecht uh, tot ja continuïteit bestaansrecht zoals iedereen anders school dat heeft. En dat is voor ons nieuw. Dat ja. hebben wij nog nooit gehad. Nee. We hebben vijf jaar eerst in de oprichtingsfase gezeten. en ja, ja, ja. Toen vijf jaar zijn we open geweest. Nu voor het eerst permanent. Vijf hebben we een permanente zekerheid. Ja, en nu hebben we een permanente status ja. en daar zijn we heel erg blij mee. Goed. Dat is wat wij wilden weten van jullie en uh, gefeliciteerd nog. Uh, Dank u wel. Dank u wel. Dank u. Uh, nog eens En dat is meer voor de geïnteresseerde ouders? Ja. Kunnen ze mensen bij jou nog informatie halen? Ja, zeker. Ja, Dat is, ja, www .school .nl. Dat is een makkelijke Dat is heel erg makkelijk. <laughs> ja. En daar staat alle informatie ook voor aanmeldingen en telefoonnummers, adressen. Alle informatie is daar te vinden. Oké, okay. Marjolein, Rosanne, Remco, bedankt. Graag gedaan. En het gaat goed ja, in de school, gedaan. denk ik. Ja. ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Simon en Carvankel, The Sound of Silence.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 Silence In restless dreams I walk alone Arrow streets Of cobblestone En in Carfunkel, de Sound of Silence. Het was bijna de Sound of Silence geworden. Ja. Want we wachten nog op onze volgende gast. Ja. Margot Bergman over het C-REC. En ze heeft zich nog niet gemeld in Hoogland. Dus Margot, als je dit hoort, spoed je eindelijk hier naartoe. Maar aangeschoven is dan uh, de volgende gast, Albert Jan Vos. Goedemorgen heer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Albert Jan, boze stemmen beweren dat jij door CFM. Beschikbaar bent gesteld morgen voor de vossenjacht? Uh, ja, maar ik ga niet zeggen waar ik me ophoud. Okay. <laughs> er lopen zoveel mensen door het dorp die op een vos lijken. Ja, maar ja daarom. De echte vos is ook in het dorp. Kijk je uit, die, uh, morgen niet in het dorp lopen. Nee, nee. Want... Kijk uit, heb dus ik afgeschoten. Ja, vossenjacht. Hè. Uh, wat oh, zit je nou te kijken? Ik, ik zie jou voor te stellen in een, in een pak en dan oh. uh, al lopend door de kijkstra. Nee, we hebben een vos hier. Een echte. Een echte. Ja, ik ga niet over haren en streken beginnen. Oh. Maar, dat is ook een rijmpje voor de vos. Albert-Jan. Ja, goedemorgen. Welkom. Uh, Programmeleiders hier, Wem. Uh, nu ook een beetje in de verbouwingssferen. Uh, Klopt. Wij uh, gaan verhuizen naar uh, de, de oude gasfabriek op de Tolweg. Ja. Al waar uh, al heel wat gebeurd is. Wij hebben op één avond alle toneelstukken naar beneden gedragen. Ik heb nog steeds respect voor de toneelvereniging. Dat nou. ze dat al jaren gedaan hebben, want het was ja. niet te tillen. Die Enorm. Enorm. Het was gewicht, het. He? Dus uiteindelijk staat daar nu een heel mooi rek beneden. Waar zij met een vrachtwagentje attributen kunnen ophalen. Voor hun is het ook top dat ze die ruimte krijgen beneden. Maar speciaal voor CRM is het ook top. Omdat wij boven de hele verdieping krijgen. En die gaat ingericht worden in twee studio's. Ja, maar allereerst, allereerst wil ik uh, de toneelvereniging Hildering en uh, de, uh, de Wurf ja. uh, he, hartelijk danken voor hun medewerking. Want doordat zij uh, zo uh, adequaat zijn geweest om de zolder boven op de tolweg 10a uit te ruimen als mede, de eerste verdieping... Uh, ...konden wij dus uh, eerder aanvangen met onze werkzaamheden uh, op zolder. Mm -hmm. Dus wat dat betreft hebben we een uh, extra week de tijd gehad, want we zijn nu eigenlijk al twee weken bezig... ...om de zolder uh, in te richten en gebruiksklaar klaar te maken voor de serverruimte. Dus nogmaals hartelijk dank daarvoor. Ja, jij was al gewond geraakt. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dat, dat, dat heeft het hele dorp uh, uh, uh, inderdaad gemerkt. <laughs> want het is niet alledaagse kost voor mij, het uh, aannemersvak. Ik wil even terug naar uh, het aannemersvak. Daar uh, ja. komen we zo op. Want uh, de heer Missebek uh, doet daar nog het een en ander in. Ja. Je hebt het over serverruimte. Ja. Uh, heel belangrijk voor radio is de techniek. Klopt. Ja, en dan heb je het over servers, dan heb je het over uh, alweer een technicus die met Co zal... Computer Rex. <laughs> <laughs> ja, even, uh, we hebben het niet over servers, maar servers. Ja, ik ga niet zeggen servers van techniek. Nee, daarom. <laughs> dat uh, ik niet doen. Nee, nee nee, nee, nee, nee. Maar, maar goed, uh, dat moet eerst ingericht zijn voordat je iets anders gaat doen natuurlijk, hè. Want al die elektronica, uh, die, die serverruimte, dat moet eerst staan, die moet aangelegd zijn. En dan kan je verder? Ja. Uh, we hebben een heel strak uh, schema en strak budget uiteraard ook. En uh, uh, we zullen dus echt moeten investeren in de hardware heet dat en software en die, komt in de, en die komt allemaal in de serverruimte te staan. En dat is een behoorlijke kostenpost maar daar zie je dus niks van als je in de studio komt. Wat, wat doen die computers zijn bij de radio? Ja, nou, ja. Vanmorgen keken we bijvoorbeeld even weer op, uh, op de teletextpagina, maar die lichten we even uit omdat dat ding kapot is. Mm -hmm. Dus de teletext was niet bereikbaar. Nou, en dat staat, dat is ook gebleken in de toekomst dat we dus uh, erg storingsgevoelig zijn, omdat het een heel verouderde apparatuur is. Mm -hmm. Dus dat moet, dus die, die, die, de kern van de hardware die moet allereerst vervangen worden. En dan, ik bedoel. En dan naar de toekomst toe kan je het eventueel aanvullen of wat dan ook. Maar de basis, die moet aangeschaft ja, nou, worden. Met hardware bedoel jij de kastjes, de fysieke ja, ja, kastjes. Ja, de lampjes en de snoertjes en noem ja. maar op. Dus daar gaat best in verhouding veel geld in zitten. Dat betekent dus dat je de andere kant ten aanzien van de verbouwing en de inrichting van de studio concessies moet doen. Want we weten allemaal precies hoe we het eruit willen hebben zien. Maar ja, als het niet kan, kan het niet. Dus dan moet je... Prioriteiten gaan stellen. We kunnen altijd nog een paar van die, uh, van die delen van Hildering weer naar boven tillen. <laughs> ja. En ik heb ook gezien dat ze helemaal mooi nieuw hout hebben. <laughs> dus er is nog wat te lenen van. Maar goed, ja. dat moet eerst geregeld zijn. Je ja. hebt het al een paar keer uh, laten vallen. Er is uh, heel veel geld voor. nodig. Nou, die lening van uh, 50.000 euro die is er doorheen, heb ik begrepen. Ja, oké, okay, maar dat betekent niet dat je uh, met, met vol gas uh, kan gaan aanschaffen en kan gaan, gaan doen. Je moet uit, geld uitgeven met de rem erop. Ja. En daarvoor is ook, ben ik ook blij met uh, het feit dat Leo Miezenbeek uh, de zaak uh, toezicht houdt. Waardoor uh, hij over enthousiaste, uh, uh, medewerkers uh, tot, tot, tot rust weet te manen. <laughs> en te zeggen van ho ho tot hier en niet verder, want daarna moeten we iets anders. Uh, praktisch voorbeeld, die zolder wilden we isoleren. Ja. In ieder geval die serverruimte moest geïsoleerd mm. worden. Nou dat dus kost ook x. Ja. Maar we waren uh, behoorlijk enthousiast bezig. Dus we hadden al drie gedeeltes gedaan. Maar later bleek dat het de bedoeling was maar twee gedeeltes te isoleren. Dus dan heb je het al. Ja, dan ja, ben ja. je in je enthousiasme ik... te snel. En dan zegt terecht meneer Mieselbeek van... Ho ho, dit gaat te enthousiast. Uh, want we moeten nu beneden verder. Maar dat heb je natuurlijk ook met, uh, met de kastjes en de software. Ja. Nou, die ruimte is dus al geïsoleerd. Die is helemaal, uh, die, daar, daar kunnen ze nu mee aan de gang. Mm -hmm. En... Uh, die kan ingericht worden. Vorige week hadden we dan zo'n bouwcommissievergadering. onder voorzitterschap van Rob Harms, onze vicevoorzitter. En dat gaat van: ja, wat moeten we dan aanschaffen? Nou, ik was na twee zinnen het spoor bijster. Maar. Ja, maar uh... daar heb je, ja, daar moet je helemaal mee op als... Ja, klopt. Daar heb je specialisten voor. Ja, daar hebben we gelukkig Marcus, Marcus voor. En Marcus die zegt: van nou, als je kiest voor optie 1, dan betekent dat je. die legt een aantal X. alternatieven voor. Dan heb je dat niet. Als je dat doet, heb je dat wel. Maar dan heb je dat weer niet. Ja, ja. En de techniek is natuurlijk constant in ontwikkeling. Dus het kan best zijn dat wat we nu aanschaffen over drie jaar alweer achterhaald zou zijn. Dus ja. je moet heel voorzichtig en met beleid geld uitgeven. Een visie naar de toekomst hebben ook een beetje qua wat verwacht je als techniek. Nou, ik denk dat Marcus daar bijzonder in is. Want ik praat ook wel eens. In... Ik zie hem maar nooit. Nee. Maar als we dan als we tegenkomen, dan hoor ik hem allemaal dingen zeggen die ik ook niet begrijp. Dus... Tot. Ik heb dus ook ik geen, ik ook best geen best notulen goed. gemaakt. Ja, want het had, nee. had geen zin. Maar we ja, heeft ook geen zin. Nee. Met computers en isolatiebeden nog ja. niet. Want in het oude pand hebben we bijvoorbeeld airconditioning of koeling. Ja. Want die computers geven veel warmte af. Ja. Even, even dus de stappenplan. Uh, wat is belangrijk om, om uit te zenden? Dat is dus de leiding van Ziggo. De leiding van Ziggo is van de week aangelegd. Met, het, met de kabel naar binnen. Dus dan komt er weer een vervolgploeg. En die gaat dat naar boven verlengen. Elektriciteit is heel erg belangrijk. Ja. Dat moet ook herzien worden. Uh, de antenne moet op het dak. En dan heb je de basis, inclusief dan die hardware en die software, heb je de basis om uit te kunnen zenden. Ja. Dus he even uh, heel simpel gezegd, ook al zouden we op de grond moeten gaan zitten op 1 juni, maar op 1 juni om 2 uur gaan we vanuit het nieuwe studio uitzenden. Ja, ja dat, dat, dat, dat tweede wat je zegt, hè, op de grond zitten, dat is, uh, ja. is, is niet zichtbaar maar, en ook niet hoorbaar. Maar als nee. jij niet uitzendt, dan is het ook niet hoorbaar nee, Klopt. Dus we het, hebben... het, het, het, het uitzenden is prioriteit 1. Ja, klopt. Dus de, de, de, de dingen die je daarvoor nodig hebt, die basisdingen, die staan allemaal al uh, in de planning. En dus op, nogmaals, op, we gaan 30 en 31 mei ga, is CRM uit de lucht. Dat heeft ook consequenties voor Goedemorgen Zandvoort omdat we dan de nieuwe studio inrichten. Maar smiddags om twee uur gaan we live uitzenden op 1 juni vanaf de nieuwe locatie. Maar ja, dat, uh, dat, dat moeten we nog zien hoe dat allemaal ingepland en gedaan gaat worden. Feestelijke ballonnen oplaten, oh, dat mag niet meer hè. Maar wel, er, er wordt natuurlijk wel de nodige aandacht aan, aan besteed. Ja, nee, maar oké. Okay, maar we hebben dus een lening uh, aangevraagd. En, en, en dan zie je dat je niet om een grote receptie te gaan organiseren. Nee, nee, nee. nee, nee. Als je begrijpt wat ik bedoel. Zal even een muziekje draaien? Eerst ja, daarna gaan we het over het al de al grote al receptie al hebben. Prima. Ja, ja, ja. Nee, ik ben nog niet klaar hoor. Nee, nee, nee. <laughs>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 En dat uh, roept Albert Jan ook steeds. Ja, ja. Albert, <laughs> Jan, Albert Jan wil wel surviven, maar ja. dat gaat hij ook, uiteraard. Maar hij uh, verzandt wel eens in, uh, in, in, in dat hij aangesproken wordt, wat hij zelf ook niet begrijpt. Nee. En dat is ook helemaal goed. Uh, hij stuurt dat samen met zijn uh, commissie Verbouwing, waar Rob Lamps uh, de voorzitter van is, de ridder ja. Rob. En uh, dat gaat voorspoedig. Vrijdag is er weer het een en ander naar boven getild, heb ik begrepen. Ja, klopt. Uh, vrijdag is de tweede, ja, de tweede zending met bouwmaterialen gearriveerd. Maar je werkt natuurlijk met uh, vrijwilligers en die, die, die, de jeugd die brengt dat heel enthousiast. Het is een vrij, uh, zou we zeggen, een harde kern die dat uh, die steeds dat weer op komt ja. draven. Waarvoor uh, hartelijk dank daarvoor. En die brengen bouwmaterialen naar boven, zodat de aannemer en uh, de andere enthousiastelingen weer uh, verder kunnen. Dus dat, is een, dat, dat werkt prima. Maar ja. er komt een gigantische schilderklus op ons af... Ja. Uh, want uh, Leo Miesbeek heeft keurig opgehangen wat waar moet gebeuren. Maar dat is niet even een kwastje en een dingetje. Dus daar moet wel een, uh, daar hebben we nog vele vrijwilligers voor nodig. Well, Leo kan ook wel eens een beetje beginnen met rollen als hij er toch rondloopt. loopt. Maar de voorzitter heeft de gaatjes al dichtgemaakt hoor. Onderschat de voorzitter niet. Want heeft hij je dat, met, is ook, heeft uh, dat met tandpas daar gedaan? <laughs> nee, nee, nee. Keurig potje gemaakt. Uh, met cement aangemaakt. Nee, nee, nee. dat is goed. Helemaal ja. ja, goed. Nou hebben we het gehad over uh, de materialen: ja. bouwen en uh, software, hardware. En nu de mensen. Want die Klopt. moeten straks in de studio zitten en dergelijke. Klopt. Nou, wat, voor, ja. uh, wat voor faciliteiten krijgen die? Nou, we, hebben een, we krijgen een ontvangstruimte, we krijgen een redactieruimte. We krijgen twee studio's, we krijgen een aparte werk. Uh, dus, dus de zolderverdieping uh, is voor de jongens van de technische dienst. Ja. inclusief serverruimte. Uh, dus laten we zeggen, er wordt een basis gelegd voor een... Uh, voor een uh, ...studio met uh, multifunctioneel... ...om het zo maar eens te ja. zeggen... ...en met naar de toekomst toe natuurlijk ook... Uh, ...CFM Zandvoort TV... Uh, ...en dat in de basis wordt het allemaal aangelegd... ...en we beginnen natuurlijk even heel simpel met één goed opererende studio... Waar, ...waarin dus alleen maar de 30, 31 mei en 1 juni s morgens uitvallen... ...en daarna gewoon de reguliere programmering weer uitgezonden gaat worden... Ja. ...dus dat willen we zo kort mogelijk houden... ...en dan draaien we gewoon door... Ja, in, de, in de goede zin van het woord. Nou, ik ben een beetje nieuwsgierig uh, als je een studio bekijkt. Nou, laten we een live programma nemen zoals dit en yep. zoals jij met Rob uh, zaterdagsmiddags doet. Yep. Uh, dan heb je een ruimte waar je presenteert, ja. een gast ontvangt. Ja. Uh, maar wij hebben in ons geval dan een technicus. Uh, jullie doen zelf de techniek. Maar zit er in die presentatieruimte dan ook mogelijkheid om de techniek aan te sturen? Uh, ja. een plaatje te draaien, microfoons ja. open te zetten. Klopt, ja, een... dat Klopt. alles. Je moet Studio 1 zien als een, uh, een studio waar je met twee, drie man een programma kan presenteren. Studio 2 krijgt een grotere faciliteit op termijn. Hè? Want ja, ja. Het hmm. heeft allemaal met budget te maken. Ja, tuurlijk. Uh, waar je dus grotere groepen kan ontvangen. Ik doe, ik doe even een voorstel, Stel politiek café, ik noem maar wat, richting de gemeenteraadsverkiezingen. Dan moet je vier, vijf man aan een tafel kunnen hebben... Ja. Met een technicus en een presentator. Dus die ruimte wordt dan gecreëerd. En, in en, studio microfoons, 2. en microfoons. En microfoons. Ja. Alle technische faciliteiten ook. Klopt. Aansluitingen. Ja, alles. Alles erop en eraan. Betekent dat ook ander meubilair? Om na, even naar de kosten de, te dankz, kijken. Dankzij de reddingsbrigade. Waarvoor nog hartelijk dank. Okay. Negen bureaus ontvangen. En de, de daarbij behorende stoelen. Dus de start is er ideeën naar de toekomst toe van hoe we dat dan structureel zouden moeten gaan aankleden, de studio, want er moet natuurlijk een Zandvoortse uitstraling krijgen op ja. termijn. Ja. Daar zijn ook al ideeën over, maar daar is nog geen budget voor. Dus we gaan eerst starten met hetgeen, het meubilair wat we van de, van de beredningsbrigade okay, hebben. Het gebouw geel-blauw schilder dat is natuurlijk geen optie. Nee, dat is geen optie. Maar heeft het wel een Zandvoortse uitstraling? Ja, ik, absoluut. Maar Ik bedoel, stijgen meubels, ik noem maar wat. Hè, dat, ja. dat is hartstikke leuk. Ja, als je dat bij die ijsbaan ja. zag van het winter. Nou, als je hmm. zo'n soort studio-uitstraling kan krijgen. Ja. Dan heb je echt een Zandvoortse uitstraling. Ja, ja. want er, er, er, ondanks dat je er niet veel van ziet als luisteraar, komen er toch gasten. Ja. En die zien dat wel en die gaan dat weer vertellen in... Uh, Klopt In het dorp. En ja, maar, die uit je, zal er moeten gewoon zijn. Wat je nu dus ook al krijgt, door dat, alleen al door het fysieke feit dat wij gaan zo, verhuizen... Zo, ja. naar een grotere uh, ruimte en een, een, een, een wat semi semi-professionelere aanpak... en minder storingsgevoelig... is die aantrekkingskracht die CFM heeft, ook buiten, buiten Zandvoort, mm -hmm. al erg groot. Want we hebben al uh, contacten gelegd met... helaas uh, zal op termijn de branding bijvoorbeeld uit Heemsteden. Die zal uh, uit de lucht gaan. Dat is al een beetje aan het, uh, aan ja. het, aan het rommelen toch? Nou, dus een aantal presentatoren, technici van de branding, hebben zich ook al bij CFM gemeld inmiddels. En hebben ook al de zaak bezichtigd. Dat was een vraag. Je hebt onze voorzitter meldde dat we al wat sollicitanten ja, hebben. Ja klopt. Vandaag. Ik heb al gesprekken gevoerd met een aantal uh, mensen van de branding. Die uh, graag bij uh, CFM hun radio... Uh, uh, carrière willen voortzetten. Kan ik daar eens overheen uh, uh, roepen dat als de branding verdwijnt, dat de CFM Zandvoort misschien een stukje uh, heemdleden erbij neemt? Nou ja, daar... Is, is, dat, is, dat, is ja, dat in het gedachtegoed? want even praktisch gezien, uh, praktisch gezegd, in het gesprek wat ik met de heren had, die hebben een informatief programma over heemsteden. Ja. Nou, dat kan je toch best integreren bij CFM Zandvoort. En ze hebben hetzelfde programma, ja. ze hebben hetzelfde format al. Het is alleen, je moet het dan even concreet heeft dat technische consequenties? Voor het Gent de... nee, nee, daar, daar, daar heeft het geen consequenties voor. Mag je, mag je dan uitbreiden? Want, uh, nee, ik, ik zet hem wel eens aan nee. en dan rij ja. door Heemstede. Heb ik nog steeds redel, een redelijke redel, redel, ontvangst. Ja, klopt. Maar als je dus uh, stelt dat je een informatief programma wil hebben over Heemstede, dan moet je natuurlijk wel Heemstede naar het bereiken. Ja. Nou ja, via de computer is het natuurlijk altijd al te bereiken. Ja. Maar we zijn natuurlijk ge, uh, gebonden aan uh, de regels uh, van de commissariaat van de media. Ja, ja. Met, met betrekking ontzettend zendgebied. Ja. Dus dat is, dat is beperkt. Maar ja, dankzij uh, computer, dankzij internet, dankzij noem maar op, zijn we, kabel, uh, zijn we worldwide te ontvangen. Uh, de vraag is of, uh, of Ziggo het in Heemstede op de kabel wil zetten. Ja, dat maar, is dan nog maar een vraag. Maar je kan, als je Ziggo hebt in Heemstede, als ze het al niet hebben, kan je, kan je lokale zender aanvragen. van ik wil ja. graag die ja. erop hebben. Nou, en dan krijg je dus een, toch op een andere manier een uitbreiding van je directe uitzending. Ja, ja. En praktisch gezien is het uitvoerbaar. Zeker. Ja. Okay. De, een grootste toekomst. En dan praten we nog maar niet over bewegende beelden, Albert nee. Jan. de uitstraling. Nou, onze, onze, onze man van ZFM Zandvoort TV, iedere vrijdagmorgen van 10 tot 12... Ja. Die was twee weken op vakantie. Nou, dan heb je twee weken geen uitzending. Nou, de mails liegen er niet om. Waarom is er geen uitzending? Nou, dat, Klopt. Dat, is toch, dat is toch al heel goed dat je daar nou, uh, zoveel reactie op krijgt. Ja, krijgen. nou die betrokkenheid. En het voldoet dus aan een bepaalde behoefte. Ja. En uh, dus die, door, dankzij die respons van de kijkers, CQ-luisteraars... merk je gewoon dat de CFM als lokale omroep... in de breedste zin van het woord... een uh, behoorlijke aantrekkingskracht heeft. Ook mm. buiten zandvoort. Mm -hmm. Albert Jan, we zijn weer helemaal bijgepraat. Doe me deugd. Ja. We mag lachen. ik nou weer uit werk? Je mag je voorbereiden op we je, je uitnodiging zin. voor de grootste receptie die niet gaat komen. Maar <laughs> nee. ongetwijfeld gaan, uh, gaan we als cwm uh, antwoord op die uh, zaterdagmiddag toch even uh, ja, de aandacht tuurlijk, trekken. Ja, tuurlijk. Je bent van harte welkom. Oké. Okay. Wij gaan door met Phil Collins. Can't turn back the ears. Back the years. Bill Collins, can't turn back the ears. Ja, We zijn. Uh, we gaan even Pieter uh, vragen of hij erin wil komen in de studio. Eens kijken of we Pieter uh, zijn voorbereiding al... Uh, ja hoor, ik ben er is. in de studio en ik zit hier al gezellig met Harry van Deursen te praten. Vorige week zaterdag hebben we met Harry gepraat over zijn vader. De drukkerij van Deursen in de schoolstraat en de vestigingen daarvoor. En een heleboel geschiedenis die Harry allemaal wist. En we waren halverwege en toen was het uurtje al om. Dus ik heb Harry gevraagd om nog een keer te komen. Nou, inmiddels ligt de tafel alweer bedekt met allerlei foto's en met memorabilia. Het is echt ongelofelijk. Dus we gaan zometeen nog een uurtje praten met Harry van Deurzen over de geschiedenis van Oud Sanford. En uh, Luisteren van 12 tot 1. Pieter. Weer terug naar Hotel Hoogland. Ja, maar zo snel ben je niet van ons af. Hé hey Pieter, even, even aan de lijn blijven. Ja, ik ben er nog. Want uh, je bent opgehouden vorige week, maar in welk jaar begint het ongeveer? Nou, ik denk, Harry, dat we zo rond de oorlog weer beginnen. Nee hoor, 1909. 1909 gaan we weer starten. Nou, de geboorte van, uh, van de moeder van Harry. Ja, in het, op het Zwarte Veld. Pieter, je zit tot de zomer goed? Oké. Okay. We, ja, uh... we gaan weer verder. Pieter, bedankt voor de, de, de, de, de tips voor vanmiddag van 12 tot... Uh, Oud-Zandvoort en uh, luisteren naar uh, veel informatie vanaf de oorlog tot het heden, denk ik. Ja, ik denk het wel. Uh, Wat hebben wij nog allemaal uh, te vertellen over agenda's? Uh, ja, we, we, uiteraard is vandaag uh, Nationale Dodenherdenking. Uh, dat begint eigenlijk om zeven uur al in de protestantse kerk. Ja. Met een, uh, een heel programma tot uh, half acht worden gedichten voorgelezen. Uh, daar hebben we vorige week al uh, even over gepraat. Mm -hmm. Met dezelfde Erwin Hilburg. Die om half acht begint dan de Stille Tocht. Ja, de Stille Tocht die gaat uh, vooraf gegaan door een uh, trommelaar. En die wandelt door de Haltestraat richting Monument. En dat is op de rotonde bij uh, ja. de, de Ja, Met speciaal verzoek, ook van bezoekers van vorig jaar. Om mm, stil te zijn, echt. Niet ja, want heb je geen praat. twee minuten stilte natuurlijk. Nee, maar ik bedoel tijdens de, de tocht ook. Om, ja. Uh, ja, ja, ja. Ja, het was ja, vorig uh, jaar klopt. een beetje, beetje storend dat daar het heel is, veel mensen hele verhalen het vertellen het is, een, het is een stille tocht en het is niet een wandeling waar uh, allerlei verhaaltjes naar elkaar uit, uh, uitgewisseld moeten worden. Dus doe je mee aan die stille tocht, hou hem dan ook stil ja. uh, naar het monument. Om, uh, en om acht, acht uur. uur is het uh, twee minuten stilte. Twee uur. En dan, dan kun je bloemen leggen. En daarna gaat iedereen zijn weg. Er is geen gezamenlijke terugtocht. Dan gaan we natuurlijk over naar 5 mei, de bevrijdingsdag. Ik heb begrepen dat jij in een jeep gaat rijden van uh, IJmuiden naar Scheveningen. Schevening. Hoe gaat dat? Uh, wij vertrekken om ongeveer half negen uit IJmuiden. Uh, we verwachten rond half tien hier in Zandvoort aan te komen. Dan gaan we van het strand af. Blijven jullie eerst op strand nog? We blijven even bij de opgang van de reddingsboot. Daar wachten. Ja? Dan gaan we gezamenlijk naar boven en rijden naar het huis in de duinen. Daar wonen de, nog veel mensen die die bevrijding hebben meegemaakt. Ja. En de voertuigen kennen. Daar krijgen wij een kopje soep en een broodje. En dan, dan dus gaan we als, ik, weer. als ik de auto's wil bekijken, is het ja. raadzaam om naar huis in de duinen te gaan, om een uur of tien. Ja. Op strand blijven jullie niet staan. Je wacht alleen maar even. We wachten en... heel en... even. Okay. Nou ja, als je een, een, een leeg plekje in een jeep zit of zo, dan kun je erin springen en meerijden naar okay, huis in de duinen. Ja, ja. Natuurlijk, dat mag altijd wel. Dat mag altijd. Goed, het bezichtigen van de stoet kan dan bij huis in de duinen. Uh, dat voor wat betreft de tocht van de uh, oorlogsauto's. Ja, Zeer maar, fraai. Uh, we zitten met gekromde tenen. Hè? Want het ja. is hoogwater, Dus we ja, ja, weten niet ja. of we Scheveningen wel gaan halen. Maar oké. Okay, in, in, in ieder geval Zandvoort. In ieder geval Zandvoort. Het traditioneel moet. terugkerend ding op uh, 5 mei is de vossenjacht. Ja. Ik ben weer zeer benieuwd wie ik allemaal ga zien in de meest <laughs> vreemde uh, kledijen. Het is wel voor kinderen bedoeld. Hè? Ja, ja, maar ik heb toch een beetje het idee dat de vossen... ...er alles aan doen om de kroon te spannen. Ja, zo staat mij nog altijd bij dat er een zwerver rondliep... ...op het Kerkplein. En de, die was zo goed... ...dat mensen hem gewoon aanspraken van... ...dat hij maar nou weg moest gaan. En ze vonden het maar niks zo'n zwerver op het... Uh, zo'n karretje liep je toen. Het was geweldig om te zien. Uh, op dezelfde, door dezelfde uh, initiatiefnemers... ...de Stichting Nationale Feestdagen... Er ...wordt een bingo georganiseerd in de krocht... ...voor de ouderen en die begint om half twee. Oh, Oké. Okay. Als u... Uh... Wat anders wilt, dan kunt u ook op diezelfde dag 5 mei eh, om 12 uur naar het strand gaan. Er is een open dag bij TEN 23A, de spot over surfen en watersport in het algemeen. En die hebben echt een open dag, je kunt daar van alles vragen zien als u geïnteresseerd bent. Dan kijken we alweer een beetje in, in de toekomst, want je kan je waarschijnlijk nog opgeven voor de wandel Vierdaagse. Ja. En dat moet je dan... Uh... Ik denk bij de VVV. Nee, bij de Stichting Vierdaagse, dat is de, ja. een, een Zandvoortse stichting. Dat kan. En die is van 9 tot 12 mei. Uh, verdere details zullen we misschien volgende week nog wel even in het, uh, die in komen het programma komen. In het programma. Ja. Uh, een van de organisatoren is natuurlijk altijd hartelijk welkom hier om hier volgende week van alles over te komen vertellen. En dan zijn wij er een beetje doorheen. Ja, we gaan Hoogland bedanken voor de gastvrijheid. En de koffie en het water. En we gaan ook uh, gert, gert jan Kuik, jan Kuik uh, bedanken gert voor het Kuik. inschenken van de koffie. En, en thee. De redactie is weer gedaan door uh, Yvonne Roosendaal en de heren Mark. Van en Mark. De Mark. Ja. ja, de tweede naam ben ik vergeten. Mark en Mark. Mark en Mark, ontzettend bedankt voor de techniek. Uh, en de regie, want het moet natuurlijk allemaal een beetje op minuten gaan. Anders uh, gaat het voor ons gewoon maar door. Uh, de presentatie, donderdag hebben bedankt en een prettige en, vakantie. Dank je wel. En jij ook bedankt, uh, Ben Zonneveld. En dan zeggen wij, We dag dagor. hoor.